Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft de Oekraïense president Poroshenko gevraagd... de gevechten rond de rampplek van MH17 te staken. Nederlandse forensisch experts en marechaussés... kunnen het gebied vandaag weer niet bereiken. Er wordt gevochten tussen het Oekraïnse leger en pro-Russische separatisten. Volgens Rutte gaat kostbare tijd verloren voor het bergen van de slachtoffers. Op het spoor bij station Geleen-Oost is een flinke ravage ontstaan... door een botsing tussen een trein en een vrachtwagen... Niemand raakte gewond. De vrachtwagen werd bij een spoorwegovergang... in de buurt van het station door de trein geraakt. Het treinverkeer tussen Sittard en Geleen... ligt tot zeker in de loop van de avond stil. Op een bedrijf in Barneveld zijn alle 500 kalveren geruimd... omdat er een verboden antibioticum in het veevoer zat. Het bedrijf is een van de veehouderijen... waar de Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA... het kankerverwekkende middel furazolidon aantrof. Inmiddels zijn zo'n 100 veebedrijven stilgelegd... En 2500 kalveren geruimd. Fortus heeft in 2008 beleggers misleid door te zeggen dat de banker beter dan ooit voorstond. Volgens het gerechtshof in Amsterdam hebben de beleggers dan ook recht op schadevergoeding. Zes jaar geleden moest de staat bijspringen om Fortus overeind te houden. Volgens het Hof valt de staat niets te verwijten. Een groep jonge, veelbelovende onderzoekers... krijgt een miljoenen subsidie van het ministerie van Onderwijs. De 152 wetenschappers krijgen samen 38 miljoen euro. Ze houden zich bezig met onderzoek naar bijvoorbeeld... de rol van kleine trillingen bij epilepsieaanvallen... de oorzaken van sociale isolatie... of het moeilijker maken van het vervalsen van digitale handtekeningen. Het weer flinke zonnige periode... alleen in het zuidoosten kans op enkele stevige onweersbuien... Het is 24 tot 27 graden. Morgen geregeld zon, maar ook wat lichte buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 2 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Leiden 3 kilometer. Er zijn twee reistrokken dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Goedenavond allemaal. Nou, om de stemming er een beetje in te krijgen vanavond, uh, wou ik beginnen over God. <lacht> kan dat, hier in Den Haag? Ja hoor, goed. het is vrij populair hier, God. Nou, dan gaan we daar eens over beginnen. Ik ga God niet kwetsen, trouwens, want dat vind ik helemaal niet leuk. Maar ik heb namelijk goede jeugdherinneringen aan God. Dat was een leuke gozer in mijn jeugd, jongen, God. Ik ben namelijk Rooms-Katholiek geweest. Rooms-Katholiek. Dat is een wereldgeloof, joh. Dat is een leuk geloof, joh. Bijvoorbeeld, hervormd of gereformeerd, daar weet ik niet veel van af. Maar dan schijn je gepredestineerd te zijn. Dan ben je zo'n klein babytje en dan ben je al de lul. Dat vind ik niks, hoor. Ja, dat vind ik niks. Rooms-katholieke geloof is veel geiniger, joh. Dan mag je alles doen wat God verboden heeft. En dan ga je eens in de twee weken biechten en dan ben je van het glazen af. Dat is te gek, joh. Je hangt de vuile was buiten en dan gaat God dat strijken en wassen... en dan krijg je alles weer terug, joh. Dat is toch te gek, hè? dat je daar met je stomme kop van afvalt he, van zo'n geloof. He. Dat is stom, hoor. Bij mij gebeurde dat in de roerige zestiger jaren. Toen was ik er al. En he, toen viel ik van mijn geloof af op een vrijdag. Dat weet ik nog precies, want we zaten te hè? Ja, katholiek, dus we zaten school vreten. En mijn oudere broer die zegt ineens... Pa, ik ga niet meer naar de kerk. Nou, die school bleef echt overdwars steken bij mij. Dat was gelaagd, jongen. En mijn vader zegt tot mijn verbazing... heb je daar goed over nagedacht, Paul?" En mijn broer die zei, ja. En mijn vader zegt, dan hoef jij niet meer naar de kerk. <lacht> ik denk, dat gaat lekker, zeg. Kijk, Als je dertien bent, ga je achterop bij je oudere broer altijd. He? Dus ik denk de vrijdag erop. Nou gok ik het, hè. He? we zaten weer op een vrijdag. We zaten vistiks te vreten. Weet ik nog goed, hè. He? Uh, het is niet elke week feest, hè. En we zaten vistiks te vreten. En ik denk, ik gok het, he? Ik was dertien. Ik denk, ik gok het. Ik zei halverwege die vistik ineens... Pa! <lacht> En mijn vader zegt, heb je daar goed over nagedacht, Harry? En ik zei, ja. En mijn vader zegt, gelukkig, zeg, hoef ik ook niet meer. Nou, dan mag ik eigenlijk zelf niet om lachen, maar het is echt gebeurd, dat is een wereldpaal. Leuke vent, die oude van mij, joh. Geilig joh. Die heeft 15 jaar lang voor ons geloofd, joh, om afspraak eh, na te komen. Leuke vent, joh, geilig. Ja, ja, ja. Maar ja, wat voor mij wel lullig is, ik loop nou zonder geloof door de wereld. En dat is niet alles hoor. Maar ik ben niet de enige, hè. Ik ben niet de enige. Bijna niemand gelooft meer, toch? Hè? Als je tegenwoordig op een modern feestje staat met een. Uh... En waarmee sta je op een moderne feestje tegenwoordig, hè? Ik ben een stevige pilsdrinker en ik kan je niet meer krijgen op die moderne rotfeestjes. Een pilsje, weet je wat je kan krijgen? Een cocktail. Een tequila moeschimmel of zo. Dat, dat is zo'n zo heel plat glaasje. Ik ken bijna geen flikker in. Ja, je weet wat het is ongeveer. En dat douwen ze eerst in het zand. Waarom, weet ik niet. En dan zit zo'n heel klein laagje blauwe spiritus op de bodem. En daar drijft dan een tomaat op, een olijfje, een kersje... Twee prikketjes erin, banaan eraan... Je staat eigenlijk voor lul met een fruitmand op zo'n feestje. Nou, je kan ook niet lekker doorslobberen. Dan krijg je die prikkertjes in je ogen. Je het wordt er helemaal gek van. Maar goed, je staat met zo'n fruitmand op zo'n feestje... en als je dan nog zegt, joehoe, jongen, ik geloof nog in God... Nou, dan sta je helemaal alleen met je banaan, hoor. Dat moet je. Dus ik hoor er graag bij, dus ik zeg altijd, ik ben atheïst. Dan kun je doorslobberen. Maar ik denk altijd, ik ben atheïst, maar wat zou God er nou van vinden? Ja, een beetje laf misschien, ik geef het toe, maar je weet maar nooit, hè. Je weet maar nooit. Ik daag God ook nog wel eens uit. Laatst had ik dat bijvoorbeeld bij het Veluwemeer, hè. Ik weet niet waarom, ik dacht ineens, als God bestaat, heeft hij dat mooi gemaakt. Ik sloeg nergens op, maar dat had ik. Dus ik stond bij dat Veluwemeer en ik zei, God, als je bestaat, geef dan nu een teken. En er gebeurde dan gelukkig geen flikker. <lacht> Ja, jullie hebben dat ook wel eens, Ja. Ik dacht, nou, laat ik God een wat meer gerichtere opdracht geven, hè? Dus ik zei, God, als je bestaat, laat er dan nu twee dolfijnen uit dat water springen. Dat moet je niet te dicht bij Harderwijk roepen, dat weet ik. Ik stond aan de andere kant, hè? En die middag deed ik het weer, en toen was ik te lul, zeg. Ik zat in mijn werkkamer, hè? En toen had ik het weer, ik zei, God, als je bestaat, laat eens wat van je horen. En ik heb het nog niet gezegd, zeg. Op mijn fax begint als een gek te draaien, ja, nou hou ik helemaal niet van woordgrappen, maar ik dacht wel even Jezus een Fax Christi. Hmm. Jullie houden wel van woordgrappen, dat is dan pijnlijk. Want ik heb er geen één meer. Ja, nou ja, dat was de laatste. Weet je waarom ik het ook verkeerd las? Ik heb zo'n printertje En er stond op, uh, Pax Christi, verkeerd gelezen. Vandaar de woordgrap. Ja. ja, het was een brief van de Pax Christi of ik kwam zingen tegen die golvenoorlog, weet je nog? Die golvenoorlog. Met die camera's erbij. Dat uh. nou, was geen hond. Ik ben er geweest. Dat was geen hond. Joh. Dat is helemaal uit voor of tegen de oorlog. Volgens mij komt dat omdat Marx de tijdgeest heeft gegeven. Marxisme gelooft ook niemand meer. Hè? Bijvoorbeeld als je op zo'n feestje staat en je zegt ik ben nog marxist. Maar wacht even. Ik ben nog marxist. is. <lacht> <He, dat's... lacht> dan sta je ook helemaal alleen met je banaan. Dat moet je niet zeggen. Ja, met één vent te praten die nog in God gelooft. Maar verder ben je uitgeluld dan. Hoor. Dat moet je niet doen. En weet je, dat is de tijdgeest niet meer. Hè? De oost-west spanning is weg. Dat komt omdat die muur is omgedonderd in Berlijn. Dat komt weer door dat liedje van mij. Nou, is geen punt. Ik, uh... nou, een verhaal. Ik doe me best wel erbij. Als je thuis nog wat te slopen hebt, dan kom ik zingen. Ja. Maar toch vraag ik me af, wat moeten mensen tegenwoordig nou nog? Een leven na de dood gelooft bijna geen hond. Dus wat moeten al die mensen doen op die feestjes met die fruitbanden? In de 70 jaren, toen was ik er ook al. Toen waren feestjes lekker negatief, dat vond geinig, jongen. Had je allemaal zo'n vieze spijkerbroek aan, weet je nog, 70 jaren. En zo'n vies t-shirtje stoor je met een half vies pilsje tegen een half afgeschilderd bruin kozijntje ergens, op een zoldertje. Met z'n allen te zeggen tegen elkaar... wereld, waardeloos, kankerzijn. Weet je nog, dat was feest toen, hè? <lacht> maar dat mag nou ook niet meer. Dus wat doen al die mensen? Ze staan daar prachtig in het pak, allemaal met zo'n fruitmand. Ja, wat moeten ze? Ik heb het voor u gezien. Ze hebben wat gevonden. Ze zijn gelukkig. I ja, ja. Ze zijn waanzinnig gelukkig tegenwoordig. Allemaal. De hele dag gaan ze te gek. De hele dag, dat hou je nooit vol, de hele dag, gelukkig. Een soort eeuwigdurend orgasme, dat redt je nooit. Dat, dat hou je niet vol. Er zijn ook mensen bij die zijn gelukkig, jongen. En dan denk ik, nou, jij gelukkig, zeg. Dat lijkt me sterk, zeg. Ik kwam bijvoorbeeld door mij tegen en die was niet zo mooi, hè? Maar leuk, zeg. <lacht> en weet je hoe die presteerde qua uiterlijk toch waanzinnig te gek gelukkig te zijn? Die zei van, ik ben inderdaad niet zo mooi. Maar dat geeft je als vrouw zo heerlijk veel vrijheid. <lacht> <lacht> nou, denk ik dan. Zo lust ik dan wel 25, hè? Ik ben blind, maar het is te gek om niks te zien. Ja. Ik ben al zes jaar dood. Ik kan het iedereen aanraden. Joh. Dat kent u niet, Al dat geluk van iedereen. Joh. Dat kent je nooit. Nee, nee, geluk is maar een moment. Dat weet je toch ook wel. hoef ik je niet te zeggen eigenlijk. En als je zo'n moment van geluk hebt, pak het beet en geniet ervan. Tip van jekkers. Echt belangrijk. Ik had laatst ook zo'n moment. Hè? Ik zat helemaal in mijn eentje in het voorseizoen. een maandje geleden. op een Grieks eiland. Moet je er een beetje tijd voor hebben, een beetje geld, heb ik. Dus ik zat, daar, ik zat daar lekker, kan je je voorstellen. En ik was ineens gelukkig, dat kwam als volgt. Die Middelse zee, die kabbelde maar op me af, hè. En ze hadden daar pils, zeg, niet te geloven. Dus ik had zo'n vaas pils besteld, hè. En ik zat daar helemaal alleen en ik was gelukkig, jongen, ondergaande zon. Ik moest ineens aan de oude dichter Kloos denken ook. Die heeft honderd jaar geleden al gezegd... de natuur is leuk, maar je moet er wel wat bij te zuipen hebben. een gozer, hè? Leuk, hè? ik Joh. Leuk, joh. Weet je wel, altijd doorheen lopen door de natuur met een rugzak. Daar word ik zo moe van. Maar kijken en slobberen, dat is geil. Dus kan je je voorstellen, ik was totaal gelukkig, joh. Die Middellandse zee die ging van klots, klots, klots, klots. En dat pils van klets, klets, klets, klets. GELUIDEN. En ik had het naar me zien, joh. Ik had het naar me zinnen. En dan ga ik opeens zitten piekeren. Daar heb je een opleiding voor gehad. Hè, daar heb je vader en moeder krom voor gelegen. Dat jij je jezelf ongelukkig piekert. Dan ga ik bijvoorbeeld liggen piekeren zo van, uh, ja, ondergaan de zon. Maar voor hoe lang nog? Dat gat in die ozonlaag, hè, zou dat nou gevolgen hebben? Klap, slaat ineens mijn pilsje dood. <lacht> en dan zit ik nog zo tien minuten door te piekeren. Dan zit ik in mijn eentje op zo'n terrasje met huidkanker, joh, wat gaat hard bij mij, joh. En dan denk ik, getverdomme, Jezus Christus. Springen er twee dolfijnen uit het water. Oh, dat helemaal gek van mezelf, joh. Je bent je eerste vijand, joh. Dan denk ik, heel vaak was ik maar een Lombroso. Dat denk ik heel vaak. Uitleggen, Lombroso. Goed. Nou, Lombroso zo'n type mens. Kromme poten. Gaat nooit meer over. En die hebben hele lage voorhoofden en van die dikke, doorlopende wenkbrauwen. En die roepen de hele dag... Leuke! Bils! <tiedert> ja, dat dacht ik wel. Dat is een soort voetbalsupporters, hè? Dat is... Ja, al bekend. Hè? ja, ja. Maar je kunt er wel om lachen om, die lui, Maar ze zijn de hele dag gelukkig. Daar baal ik van, joh. <tiedert> Daar word ik goed moe van. Wat zullen ze voor een opleiding hebben? Je olo of zo. Ontiegelijk laag onderwijs. Dat is ook leuk, hoor. Ja, en altijd gelukkig. Maar ik denk ook heel vaak was ik maar een loodgieter. LTS, we klimmen iets op. Nee maar Ik, kom me, ik heb een neef, en Dat is een Haagse neef. En die is loodgieter. En die gozer is ook altijd zo vervelend gelukkig. En rijk, die gozer is rijk, jongen. En die doet geen flikker. Weet je hoe die dat presteert hier in Den Haag? Die rekent tegenwoordig alleen nog maar voor kosten Ja, daar zitten we. Ik schat jullie op gemiddeld havo. Daar zit je. Die grote plek zit, jongen. Maar hij is mij ook te vervelend gelukkig altijd. Hij denkt nergens over na. En dan zeg ik eens op een feestje van mijn vader. Dan kom ik hem tegen in Den Haag. En dan zeg ik van, denk jij überhaupt wel eens ergens over na, jongen? Dan zegt hij, wat betekent dat überhaupt? <lacht> en, en dan vraag ik door door. Dan zeg ik, bijvoorbeeld het milieu. Maak je daar geen zorgen over? Hij zegt, nog? Ik zeg, ben je nergens lid van? Van Greenpeace of zo? Hij zegt, nee, die club is helemaal far bezig. Dat hele Greenpeace. Ik zeg, nou, dat moet je mij eens uitleggen. En dan zegt hij: Kijk, Harry, om dat te begrijpen waarom Greenpeace fout bezig is, moeten we teruggaan naar het ontstaan van de aarde. Nou, dat had ik niet verwacht van de LTS. Van jullie? Hij ja. nou, zegt: Nou, is goed, kom op, ik heb gestudeerd. Hè? Hij zegt: Harry, dat ontstaan van de aarde, dat schijnt zo'n vele, vieze, gore, chemische kankerbende te zijn geweest. Als Greenpeace daarbij was geweest, hadden ze het tegengehouden. Ja, ja dat ben ik altijd uitgeluld. Vanavond gelukkig niet, maar dan wel joh. Maar dan, en dat meen ik echt heel serieus. Daar kijk ik altijd zo'n heim bij als ik dat soort dingen hoor. Naar mijn jeugd. Ik kom maar uit een arbeidersgezin hier in Den Haag. En toen lag alles lekker ongenuanceerd. Ja, duidelijk. Daar heb ik soms heel erg van heim bij. Nou, volgende keer meer Harry Jackers. Zo bewaren wij de status quo bij Zandvoort. Dat betekent uh, maandag en uh, woensdag tot en met vrijdag... Ruud Jansen en uh, Angela De Koning, maar ook Dolly Tempierik. En dinsdag, dan heb ik de eer om dat met Dolly te mogen doen, de rol, toch? Ja, gezellig, hè? <laughs> Knus, hè? Ja. Uh, zo zwerven wij er maar een beetje op los. De uh, status quo, ik zei het net al, was dit, uh, luisteraars. Uh, Telkens weer is natuurlijk een liedje uit de Rode Scene. Wilkal Bertie heeft het bekendgemaakt, maar een hele mooie versie vind ik zelf. Uh, is van. van uh, Shirley Sferis, hè denk ik. Dat nee, je nee, nee, nee. Nee, oh. nee dat is uh, heel even. Ja. ja nee. maar had hij dat niet gezongen dan? Denk nee. ik zo in de war? Ja. Oh. Nou, misschien heeft ze het wel gezongen in de oh. badkamer. Ik weet niet. Ja, ze woonde hier natuurlijk, dus ja, ze ik er wel eens nog, ik heb ja. samen met Ruud Jansen uh, natuurlijk wel met Shirley uh, opgetreden ook. Wow. Ja, de, de, oh. ja, zij hebt de vleugel en uh, wij kregen vleugeltjes. Ja, dus. ja, dat kan <laughs> ik helemaal geloven. Daar twijfel ik geen moment aan. Dat was in een periode dat zij ook omging met een ene Stanley Bovet En Stanley Bovet was een, een man die een beetje litouwers uh, zong. Oh. En destijds omhoog werd getild door... Uh, uh, hoe heette die presentator? Willem Duis. Willem Duis ah, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, maar dat allemaal even terzijde. Het was niet, ja, het was niet het Shirley Bessie de... die telkens weer zong. Dat was uh, Karin Bloemen. die heeft dat samen met Willem Calberti gedaan. Meen je uh, dat nou? Ja, een hele mooie versie. Luister. Ja, we gaan horen. Wordt beloofd telkens weer, wordt al het blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Omhoog uit de oude as, telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn bestaan. Om wat is geweest? and three Ik nu ontbeer, liefde voor altijd. Telkens weer. Liefde voor altijd. Telkens weer. Nou, door was hij mooi of was hij mooi? Ja, schitterend. Ja, Karin Bloemen was dat uh, in duet met Wil ik al best, die prachtige nummer uit de film Royce zien? Telkens weer. Uh, ik moet je een bekentenis doen, uh, Dol, maar je moet het niet verder vertellen. Ik, ik hou me op. Ja, ik, ik poets mijn tanden niet meer. Ik, ik eet allemaal snoepies, uh, lollies, alles wat, uh, wat verkeerd is voor je gebit. Zit hij net nog met de dokter aan de telefoon? Ik moet ja. afvallen. <lacht> dit, is, dit, dit is de reden. Laat eens horen. <lacht>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 Ja, ik heb een hele mooie tante's assistent. En eh, voordat we straks weer naar reclame, Niels, en reclame gaan... tegen geen reclame, alleen maar Niels en het weerbericht natuurlijk met Dolly. Voordat we dat gaan doen, eh, heb ik nog een ander liedje voor u. En dat is niet hetzelfde liedje, dat zou ook heel saai worden... dat ik elke keer hetzelfde draai natuurlijk. Hè. Maar dit is Don Juan. We gaan even naar Spanje met Dave D. Dozie, Biggie, Biggie Houd van oud. blood red sand Antwoord, wetenswaardigheden uit de regio. Met Dolly ten Pirik. Ja, lieve luisteraars, daar volgt hier een update van het uh, nieuws van dinsdag 29 januari. Ach, januari, moet je mij horen. <laughs> ik weet hoe koud ik het heb. 29 juli 2014. Op de Zeeweg heeft de politie zondagavond tussen 7 en 1 uur een verkeerscontrole gehouden. In totaal 1067 bestuurders werden aan de kant gezet voor een blaastest. 14 bestuurders hadden te veel gedronken. Vijf drankrijders, onder wie vier beginnende bestuurders, moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze de voor hen geldende alcohollimiet fors hadden overschreden. Behalve op het rijden onder invloed letten de agenten ook op opgevoerde brommer- en snorfietsen. 13 bestuurders kregen een boete omdat ze op een opgevoerde scooter reden. Ook werden twee bestuurders die zonder rijbewijs reden betrapt. En nog eens vier bromfietsers kregen een boete voor het niet dragen van een helm... en het gebruik van een snelheidsbegrenzer. In de duinen tussen Zandvoort en Noordwijk is Waternet bezig... met het openploegen van een paar stuifkuilen. Daarvoor gebruiken ze geen zware machines... maar twee oersterke Hollandse trekpaarden... Met een traditionele ploeg woelen de paarden het zand los. En de losgewoelde begroeiing wordt vervolgens met een riek verwijderd. Wie de paarden aan het werk wil zien... kan nog tot en met aanstaande vrijdag een kijkje in de duinen nemen. Nou Zit je krap in de tijd is ook geen probleem... want Waternet heeft er een filmpje van gemaakt. De brandweer in de regio Kennemerland heeft gisteren overuren gedraaid... Meer dan 100 meldingen kwamen bij de centrale binnen. Van die 100 waren de meldingen in de regio Noord-Kennemerland... en Haarlemmermeer het zwaarst. De schade in Haarlem lijkt dus vooralsnog mee te vallen. Dat meldt de veiligheidsregio aan dichtbij.nl. Er is zeker wel schade in Haarlem... maar de intensiteit van de meldingen was in Zwanenburg, Heemskerk en Beverwijk het zwaarst. De precieze rekening van de schade wordt waarschijnlijk pas over een aantal weken bekendgemaakt als alle gegevens verzameld zijn. Het was ook weer eens bal in het centrum van Zandvoort. De overvloedige neerslag zorgde voor ondergelopen straten... en weer moesten er diverse straten worden afgesloten. Zoals gebruikelijk waren dat de kruising Haarlemestraat-Koninginnenweg... en de kruising kostverlorenstraat-Koninginnenweg. De verwachting van de gemeente dat de overlast rond twee uur voorbij zou zijn kwam uit. Twee auto's zijn maandagmiddag met elkaar in botsing gekomen... op de militaire weg in Overveen. De kopstaartbotsing vond rond kwart over vijf plaats... ter hoogte van de Ruisdaalweg. Het ongeval ontstond doordat de bestuurster van de achterste auto... een Volkswagen Up... te laat opmerkte dat het verkeer voor haar moest stoppen... om een auto uit een oprit te laten rijden... Maar voertuig raakte zwaar beschadigd. Ambulancebroeders hebben de, in de amb bestuurster in de ambulance nagekeken... en na de controle hoefden zij niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsauto heeft de beschadigde wagen weggesleept. Tot en met 11 augustus kunt u via www.supportervanschoon van Schoon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 En uh, deze wordt feestelijk gedaan, de, de bekendmaking wordt feestelijk gevierd door Guido van Woerkom en Helene van Zutphen van Nederland Schoon. Ik ben mijn volgende nieuwsitem kwijt. Even kijken hoor. Dat hebt, oh, wat? ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Het ging geloof ik over Haarlem culinaire toch? Ja, dat klopt. Is vanochtend uh, is de opbouw begonnen van Haarlem Culinair op de grote markt. En tijdens de opbouw drukte het nogal, dus deed de karakteristieke parasoldienst als paraplu. Aankomende donderdag is het zover, de officiële opening van Haarlem Culinair. Om 7 uur wordt de opening verricht door de culinist van de telegraaf Felix Wilbrink. Maar liefst 14 restaurants zullen zich dit jaar aan de bezoekers presenteren. Naast oude bekenden zoals Joop. Uh, Jopen Restaurant Fris, Restaurant ML, Vis Co, Wijn en Co... Brasserie de Karmeliet, Sushi Time, Krank Café Nobel... Restaurant Dijkers en de haven van Zandvoort zijn er ook nieuwkomers. Zo presenteren Ratatouille Food en Wine Brick... en Villa Westend zich voor het eerst op het festival... Kunt u nu luisteren naar het weerbericht voor Zandvoort? Wat gaat het worden, mensen? Ja, vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en er zijn perioden met zon. De temperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, aan zee iets lager. En er staat een matige langs de kust en op het IJsselmeer een vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Na een nacht met aanvankelijk enkele opklaringen... passeert woensdag een zone met wolkenvelden en lokaal wat lichte motregen. Later op de dag klaart het weer op. De temperatuur stijgt naar maximaal 22 tot 23 graden... en de wind waait matig uit het noordwesten. Donderdag is het overwegend droog met geregeld zon en maximaal 22 graden. Dan was dit het weerbericht. Ja, luisteraars. En als u nog de weg op moet met de auto...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 Easy ways The 20th century's technical toy Full of buttons and dials Met sala uitkijken, dat zit er zomaar in een feel, hoor, luisteraars. Sailor was dat, Traffic Jam. Voordat straks Dolly weer een oproep gaat doen, uh, nog genieten van uh, onderwijs aan onze kinderen. Teach your children, dat doen we met behulp van Crosby Stills en Ash.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 and so please help you or with your on they see the Wat is dat allemaal nou weer? verdorie can... Hebben ze wel meer hebben die gasten geen zin En willen er eerst een boterham en dan stoppen ze gewoon met spelen of niet te geloven Your parents well the children's hell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 Crosby, Stills, Nash en Jong. En ik geef het woord graag weer eventjes aan uh, mijn collega Dolly Tempirik. Ja, dankjewel Charles. Ja, we hebben natuurlijk het rubriekje de oproep. En we hebben vandaag uh, een uurtje geleden twee oproepjes gedaan. Ik ga ze nu herhalen voor als u een uurtje terug nog niet ingeschakeld was. Um, we zijn op zoek nog steeds naar kat Olly. Olly is al een paar weken weg en uh, zijn baasjes worden steeds ongeruster... Ik heb inmiddels de foto's van Olly op de Facebook-site gezet... van Zandvoort Luncht. Dus daar kunt u een kijkje gaan nemen. Ik zal nu even omschrijven hoe hij eruit ziet. Olly is een gecastreerde kater van twee jaar. Hij heeft een wit sokje aan de achterpoot... en hij, is zilver, hij heeft een zilverkleurige vacht. Hij woonde in de omgeving van de Varenheidsstraat. droeg ook de, toen hij verdween een vlooienbandje... Mocht u een kat hebben gezien die hierop lijkt en aan de omschrijving voldoet... dan mag u dat eventueel als reactie zetten bij het bericht wat wij hebben geplaatst. En anders kunt u ons bellen op telefoonnummer 023 57 93. Dan is er op Facebook ook een oproep gedaan en die... Oproep is gedaan via uh, het krantenartikel van dichtbij.nl. En die zal ik u ook voorlezen, want dat is toch wel best wel een hele interessante. Het gaat over de 75-jarige Wayne Woolaver uit Pennsylvania. En hij is op zoek naar twee oude vrienden. Uh, uh, dat is een stel en hij heeft ze ontmoet in Zandvoort... In december van het jaar 1962, maar hij verloor het contact met ze toen de twee naar de, Amerika naar de Verenigde Staten gingen verhuizen in 1963. En uh, de man is op zoek naar zijn oude vrienden. De vrouw heet Helen of Helene, dat weet hij niet helemaal zeker meer, dus we blijven er maar Helen noemen. En de man heet John. Hij heeft ze dus ontmoet in 1962 en haar familie... van wie hij de naam niet meer kan herinneren... woonde dicht bij het Paaseiland-standbeeld. Helen was tussen de 20 en de 24 jaar toen ze verhuisde naar Amerika... dus dat zou betekenen dat ze nu een vrouw van een jaar of 74 is. Helen was Nederlandse, maar ze trouwde met de Amerikaan John... die ze leerde kennen tijdens haar werk op een Amerikaanse vliegbasis... Nou, mocht u weten wie die vrouw is, of John... en mocht u iets van een tip kunnen geven hierover... om Wayne te helpen zijn vrienden weer te ontmoeten... u kunt die tip sturen naar Houden Pen en Papier Klaar. Dat is Christian.Born@dichtbij.nl. Maar ook dit bericht heb ik op de Facebook-site... Van Sand voor het lunch gezet... En u mag daar natuurlijk ook op reageren... mocht u een hint hebben voor deze meneer. En dan zorgen wij dat het bij Christian Born terechtkomt. Tot zover de oproepjes van deze week. En dan gaan we weer terug naar Charles voor een mooi stukje muziek. vast wel de tremolos met here comes my baby Ja, dat is Here comes my baby. Ja, de, de tijd schiet alweer op. Ik kijk op mijn klokje. We hebben nog uh, nou, negen minuten ruimte gehad. Ja, ik hoorde de... net uh, in de wandelgangen dat jij de volgende week dinsdag mij gewoon in de steek laat hier. Wat is dat nou? Waarschijnlijk wel, ja. <laughs> Waarschijnlijk wel. Ik heb een heel gezellig uitje. Dus, ja, uh... zeg. Uh, en ik mag hier zitten. Ja, ja. <laughs> Nou ja, goed. Ja. Ah, ik gun ik oh, je het uitje ja, hoor. Ah, dank je wel. Lekker ja. zouten ja, haring. Ja, Lekker hoor, uitje erbij. Ja, lekkere, lekkere zouten haring met een uitje erbij. Helemaal goed. Uh. Ja, want ik ben maar een zwerver uiteindelijk. Hè. Oh. En dat is Paul Haan ook in zijn rol. Luister maar. zag een keer een glaasje wijn te drinken onder een brug bij Montpellier. En aan de andere kant van het water, onder dezelfde brug, lag echt een prachtige vrouw met heel veel haar op haar hoofd en grote lippen. Ik was meteen verliefd. Ik deed een fles wijn in mijn broekzak, dook in het water en zwom naar die vrouw toe. Het was een zware tocht, want er stond een sterke stroom. Maar ik moest haar bereiken. Hij is een zwerver, hij is overal geweest. Hij kent de zon. Doodmoe, klom ik uit het water. Ik vroeg aan de vrouw of ze iets van me wilde drinken. Nee, zei ze, en ze wees op vier lege wijnflessen... die naast haar op de grond stonden. Ik ben zat... Ik haar schouder had op afstand. Van de rok waren alleen nog een paar flarden over en een blouse had ze helemaal niet eens. Ze kwijlde overal. En in de wenkbrauwen zaten duizenden kleine beestjes. Ik vond het een fascinerende vrouw. En ik vroeg of ik even naast haar mocht komen zitten. Maar toen werd ze kwaad. kwam op me af... en duwde me de rivier weer in. Ik vond dat zo vernederend. Vieze zwerver... ga terug naar de overkant... schreeuwde ze... terwijl ze me mijn fles nagooiden. Ik was uitgeput... maar ik had geen keus. En terwijl ik terugzwom... dacht ik... wat zitten sommige mensen toch raar in elkaar. En wat heb ik toch een moeilijke weg gekozen. En toch zou ik niks anders willen. in zijn rol. Uh, Buster. Buster Fontijn. En uh, ja, een zwerver. Een zwerver tot in het diepst van zijn bloed. Luisteraar. Sommige mensen die beginnen de weken, die hebben meteen vrijdag alweer in gedachten. Friday on my mind. Het zijn de Easy Beats. Okay. Easy Beats, Friday on my mind. Nou, we hebben eerst nog woensdag en we hebben nog de donderdag. Dan komt uh, Ruud Jansen hier uh, weer uh, presenteren. Samen met Angela de Koning. Nee. Het, ja, ook Dolly, toch? Dolly, Dolly Do komt er ook. Donderdag ben ik er. Donderdag ben jij. er. Morgen is Angela. Er. Nou, kijk, dan, dan, uh, nee. we, dan heeft hij <laughs> Marselaar weer twee vrouwen om mee. Dat hoeft <laughs> niet te geloven. Het is niet. Daar gaan over. Heb jij nog iets, iets aan te vullen? Want we hebben nog. Nou eens kijken, ja, ruim een minuut. Zeg maar. Nee joh, ik of zou wel. zeggen, doe nog een lekker liedje. Ja, dat ga ik ook doen. He? Dan nemen wij afscheid van u luisteraars. Ja, dat dank... Helaas, het ja. zit er alweer op. Wij dank u voor het luisteren. We hopen Zeker. dat u een heerlijke lunch heeft gehad. Ja. Geniet van de rest van de dinsdag. Doen wij het ook. En ik ben er donderdagavond weer met weer een uh, programma uh, tussen App en Vloed. En dat begint s'avonds om 10 uur. Het is twaalf uur afgelopen. En dan komen er allemaal mooie belleters voorbij. Allemaal rustige ah, nummers. Prachtig. Ja. prachtig ja. Kunt heerlijk. u ook verzoekjes doen via Facebook? Een berichtje sturen of gewoon uh, een. een uh, een opmerking reageren op, uh, op de aankondiging van het programma... daar komt het ook helemaal goed. Als je, als je daar tijd voor hebt, Charles... want als ik, naar, ik luister naar jouw programma... maar jij hebt zoveel verzoekjes, hè? Ik heb redelijk Op de donderdagavond. Ja, dat vind ik best leuk. Ja. Ja, ja, het ene verzoeknummer na het andere. Dus uh, u moet zich op tijd melden, hoor, om er tussen <tijd> te komen. Jij weer bedankt voor je komst naar de studio... en ja, alle, al je. jouw inspanningen rond het nieuws. En uh, we gaan eruit met uh, nog een heel klein stukje... 10cc en daarna uh, total touch. Holiday.